In de Amsterdam Arena zijn tienduizenden leerkrachten bij elkaar... om te protesteren tegen bezuinigingen op het passend onderwijs. Minister Van Bijstenveld wil 300 miljoen besparen. Ze is niet aanwezig in de arena. De voorzitter van CNV Onderwijs daarover. We hebben de politiek niet uitgenodigd. De politiek spreekt op dit moment in Den Haag over de wetgeving passend onderwijs. En wij laten hier in Amsterdam een signaal horen wat ze in Den Haag echt goed tussen de oren moeten knopen. Dat passend onderwijs niet kan tegelijkertijd met 300 miljoen bezuinigingen. In totaal wordt vandaag op 3300 basisscholen en middelbare scholen actie gevoerd tegen de bezuinigingsplannen. Als Griekenland failliet gaat en uit de eurozone stapt, dan kan de rekening voor banken en overheden oplopen tot 1000 miljard euro. Dat staat in een uitgelekt rapport van de internationale bankorganisatie IIF. Zo becijferen de banken dat in geval van een faillissement de Europese Centrale Bank 177 miljard euro kwijt is. Dat is veel meer dan ongeveer 50 miljard waar tot nu toe van werd uitgegaan. Voor de Nederlandse bank wordt de strop geschat op 10 miljard. Eind deze week moet duidelijk zijn hoeveel banken bereid zijn de Griekse schuld af te schrijven en hoeveel zij voor hun rekening willen nemen. Er bestaat twijfel over het Zwitserse bedrijf dat belangstelling zou hebben voor overname van Netcar in Born. De onderneming heet QPM. De directeur werd vanochtend geciteerd in het FD. Maar in Zwitserland is het bedrijf een grote onbekende. Het handelsregister kent het bedrijf niet. So kan ik, uh, moet ik als antwoord geven, nee, ik ken deze firma zo niet persoonlijk. Op het postadres van QPM zit een advocatenkantoor. Volgens de directeur werken er 50 mensen bij QPM. Voor ons nog eens niet na te gaan of dat klopt en wat die mensen precies doen. De Italiaanse overheid heeft via luchtfoto's een miljoen huizen teruggevonden die niet in het kadaster staan. De fiscus verwacht op deze manier 2 miljard euro aan extra belasting te kunnen innen. Vorig jaar werden al 2,5 miljoen panden ontdekt. Antenaren leggen luchtfoto's naast de kaarten van het kadaster... en geven met de pen aan wat illegaal is gebouwd. De afgelopen jaren konden Italianen... hun illegaal gebouwde panden goedkoop legaliseren. Als het aan premier Monti ligt, is dat verleden tijd. Het weer afwisselend stapelwolken en zon. Het is zo'n 9 graden, er staat weinig wind. Morgen vanuit het noordwesten neerslag. Vooral smiddags gaat het stevig regenen. De temperatuur loopt het een van 7 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Donderdag enkele buien, maar daarna, meest droog en wisselend bewolkt, maxima rond 10 graden. ANWB Verkeersinformatie: er staat één file in Nederland. Te weten op de A29, bergen op zomer, richting Rotterdam. Tussen afrit Oud-Beierland en de Heijnenoordtunnel staat twee kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. This is the biggest superest day. Superest. Super Tuesday. Ja, een belangrijke dag in de Amerikaanse presidentsverkiezingen vandaag, want het is vandaag Super Tuesday. Professor James Kennedy, u bent een Nederlandse Amerikaan. Kunnen we dit vergelijken met de verkiezingen bij de Partij van de Arbeid op dit moment? Helemaal niet. Oh. Jammer nou. <laughs> Want? Nou kijk, dus natuurlijk in dit geval hebben we te maken met een eerbiedwaardige uh, traditie in de Verenigde Staten. Waar natuurlijk uh, in dit geval echt uh, honderden duizenden, zo niet miljoenen mensen op de gewoon komen stemmen. Uh, dat is een gewoonte in de Verenigde Staten. En er is een novum natuurlijk in de PvdA dat de verkiezingen zo worden geregeld. Dat is voor het eerst anno 2012. Dus we beginnen langzaam iets te leren. Ja, zo lijkt het wel. Het zal er niet zijn ontstaan. Op ruim 1700 scholen in ons land wordt gestaakt vanwege de bezuinigingen in het passend onderwijs. Met name voor kinderen die wat extra zorg nodig hebben. Leni Rademaker, goedemiddag. Dankjewel. U bent moeder van zo'n kind. Ja. Uw zoon heeft autisme. Wat vindt hij van de demonstratie van vandaag? Uh, nou, dat heb ik hem eigenlijk niet gevraagd, als ik eerlijk ben. Echt weet. niet? Nee, nee, Hij zit op particulier onderwijs en hij uh, gaat gewoon naar school vandaag. Oké, okay, dus zijn docenten staken niet? Nee. En hij heeft ook niet doorgaan. tegen zich gezegd, ga eens even gauw staken, jullie? Nee. Nee. Aan tafel zitten ook oud is Noralie Beijer en actrice Milo Gorter. Jullie hebben Hamlet in een nieuw uh, jasje gestoken. Noralie, we kennen jou als journaliste. Hoe kom je dan bij Hamlet uit? Ja, uh, ik ken de Ola Mavallani. Die is de regisseur. En sinds uh, 2009 is ze artistiek leider van het NNT. En zij heeft mij erbij gehaald. En jij doet research dan? Voor ik doe research, research. Ja. ja. En heel af en toe mag ik ook... Uh, Klein rolletje. <laughs> okay. ja. Maar Gorter, uh, ja. maakt dat de voorbereiding anders, werken met een journalist? En, en nee, het is, uh, het is heel handig dat iemand de research doet... en zoveel te weten kan komen. Dat is voor ons heel fijn. Want moet je dat zelf doen? Ja, bijvoorbeeld of de dramaturg. En Noralie heeft uh, heel veel toegang op een hele goede manier... tot heel veel dingen. En de interesse en de nieuwsgierigheid. Morgen opent de HEMA een nieuw filiaal op het Parijse station Gare du Nord. Ja, historicus Herman Pleij, Hij strapt met ons in de tijdmachine. Als jij nou een weekendje met je vrouw naar Parijs gaat, hè? ga je dan gezellig winkelen bij de HEMA? Ja, nee, dan ga ik een uh, warme rookworst <laughs> ga ik halen uh, op het Gare du Nord. Maar die verkopen ze want, niet. Want, daar we, ik bedoel, ik weet waar ik het kan vinden ja. tegen goedkope prijzen. Nee, uh, dat mijden we natuurlijk. Maar het is zeer opmerkelijk dat uh, in Frankrijk, uh, Gare du Nord, dat ze in het station een HEMA willen hebben. HEMA wordt door, zeker door Fransen, altijd geassocieerd... met benepenheid en goedkoopte en geen savoir vivre En dat hebben ze nu midden in huis gehaald. En dat is erg interessant. Dichter bij de dag is vandaag Egbert Hovenkamp. zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken. Hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons of voor een van onze gasten? Dan kan ik u een bezoek aan onze website aanraden. Dit is dag.nu. U kunt ook reageren via Twitter. En dan kunt u het beste de hashtag DDD gebruiken. Vandaag een landelijke staking vanwege 300 miljoen bezuinigingen. Tienduizenden leraren in Amsterdam Arena. Vandaag ruim 1700 scholen dicht. Leni Rademaker, u bent niet in Amsterdam. Klopt, waarom niet? Ik kom bij jullie terecht. Ja. <laughs> dat is ook een soort actievoeren wat u hier ja. doet. Omdat ik wel vind dat mijn verhaal ook wel eens gehoord mag worden in Nederland. Nou, Laten we eens naar uw verhaal gaan. Uw zoon Bart, 15 jaar is hij. Ja. Hij heeft uh, op zes verschillende scholen gezeten al in zijn leven. Dat ja. is best wel veel Klopt. voor iemand van 15. Ja. Uh, wat heeft hij? Een hele lichte autistische stoornis. En uh, zijn handicap zie je niet aan hem. En dat maakt het vaak verwarrend. Want mensen zeggen, van, ja, hij is slim genoeg. Maar soms heeft hij iets meer structuur nodig als een gewone leerling. En dat is niet voor iedereen te begrijpen. Nee, je zou zeggen, licht autistisch, dat klinkt niet zo heel ernstig. Dat klopt ook, ja. ja. En hoe oud was, was hij toen u ontdekte dat er iets met hem aan de hand was? Um, toen hij vijf was, heeft hij uh, de diagnose gekregen, PDD-NOS. Uh, dat is eigenlijk zo'n verzamelbak van autistische stoornissen... En uh, nou ja, je zag dat het in de eerste twee jaar van school heel goed ging. Hij had een juf die hem begreep. En snapte dat hij niet kon kiezen uit vijftig dingen. Uh, vervolgens ging hij naar groep drie. En daar had de juf niet zoveel begrip. Want uh, die snapte niet dat hij niet uit dertig laadjes kon kiezen. Nee. En toen? En toen zei zij van ja, hij wil gewoon niet. Maar als je dan aan de juf vroeg van joh... Uh, maar hoe vraag je dan aan hem van hè, doe extra werk? Dan zei ze ja, hij moet kiezen. Maar ik zeg als je nu zegt kies uit laadje één... Pakt hij het laadje in en gaat hij aan het werk. Ja. Dus jij moet zijn wereld voorspelbaarder maken. Maar dat vond zij lastig. Maar dat klinkt als iets wat niet heel erg ingewikkeld is. Als, nee, als iets wat een juf toch ook vrij makkelijk aan zou kunnen leren. Ja. Het is niet zo dat hij de hele klas verstoorde of dat hij heel veel aandacht vroeg. Nou je zag wel in taalbegrip, hè, als de juf zei wil je je handen wassen, dan zei hij nee. Want dat was een open vraag. En dan moet de hele klas lachen. Ja. En als je als juf een hele drukke klas hebt, vind je dat heel lastig. Want dan heb je toch het gevoel dat je in de maling wordt genomen. Want hij blijft je wel aankijken. Ja, terwijl hij dat niet op die manier bedoelt. Nee, het is, ik, het is geen onwil, maar het is vaak onmacht. Maar die snap ik niet bij wil je handen wassen, want dat is ja of nee, zou je zeggen. Wat is ja. de, waarom is die vraag te moeilijk voor hem? Nou, uh, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Maar ja. als hij had gezegd van ik wil dat jij je handen was of ga je handen wassen nu, ja. had hij gewoon zijn handen gewassen. Je moet geen vraag stellen, maar gewoon een opdracht geven in zo'n geval. ja. ja. ja. Hij kwam in het speciaal basisonderwijs terecht toen. Hoe was dat? Uh, een feest. Ja. Daar mocht hij anders zijn. En daar begrepen ze dat als ze hun een vraag stellen... dat hij dat niet ziet als een opdracht. Uh, sociaal ging het heel goed met hem. Alleen wat je daar zag is dat hij ging cognitief. Dus qua laten we zeggen, ontwikkeling van lesstof ging hij achterlopen... Omdat het tempo veel lager lag dan op een gewone basisschool. Ja, want hij is qua intelligentie... Hij... Hoger dan gemiddeld intelligent. Ja, dus ja. Da daar schoot het tekort. Onze verslaggever Paul Körpershoek... die was vanmorgen op zo'n school voor speciaal onderwijs. Laten we even luisteren naar een fragment. Het kind is volledig afhankelijk. Aankleden, uitkleden, het toilet. Manon wordt minimaal twee keer per dag verschoond. Wij zijn met twee... Uh, ja, als het even kan, het liefst met tweeën tillen. Nou, aanslag op je fysiek. Manon die eet dus ook niet gewoon. Die heeft zonder voeding. Nou, dan eh, zou u denken van, ja, maar dat scheelt toch weer. Eh, een kind eten geven is op zich zo. Maar door, daarbij komt dat Manon ook heel vaak moe is. Niet de hele dag in een stoel kan blijven. Dus met een zekere regelmatig op de mat moet. Nou, dat doen we dan tijdens eetmomenten. Maar alles bij elkaar, stapelt, stapelt, stapelt. Dat wordt gewoon heel erg veel. Ja, na drie uur hoort u een uitgebreide reportage over deze basisschool in Rotterdam. Uh, Leni Rademaker, uw zoon, uh, paste die eigenlijk wel op zo'n soort school? Uh, emotioneel, sociaal wel. Ja. En daar had hij het dus ook goed. Ja. Heeft hij daar de hele basisschool doorgebracht? Nee, hij heeft daar uh, uh, bijna twee jaar gezeten. Want na anderhalf jaar uh, hebben wij weer een andere school voor hem gezocht. Uh, de speciale school ging over op werkateliers. Wat voor heel veel kinderen die moeite hebben met leren natuurlijk fantastisch is. Als je niet wil rekenen en je mag ineens koken... Wat is dan... een werkatelier? Werk nou, in plaats van klassikale lessen konden kinderen kiezen van... ga je vandaag koken bijvoorbeeld of timmeren. Mm -hmm. En met timmerlessen of kooklessen leren kinderen... omdat ze dan wat aan het doen zijn, ook met hun handen... Uh, dat je dan ook kan rekenen, waardoor rekenen weer leuker wordt. Maar als jij natuurlijk laat zeggen, normaal gesproken rekenen al leuk vindt... dan heb jij die werkateliers niet nodig... Nee. en verstoort dat enorm uh, in dingen die je wil doen. Dus uiteindelijk koos u er toch voor om een school te zoeken... die dan ook meer op zijn cognitieve vaardigheden gericht was. Heeft u die kunnen vinden? Ja, hij was eerst twee keer afgewezen. Uh, en dat is niet even van ik ga naar een school toe... en dan weet ik morgen of hij uh, daar mag zijn. Maar dan wordt eerst zo'n kind weer besproken... en dan gaan ze hem observeren. Dus dat kost vaak wel maanden tijd. Dus je hebt eigenlijk als ouder maar drie keer... de mogelijkheid om een school te bezoeken... En het is ons gelukkig bij de derde school gelukt. Ja. Want anders hadden we te laat geweest. Ja. En daar heeft hij de rest van de basisschool afgemaakt. Ja. En vervolgens kreeg hij HAVO-VWO-advies voor de middelbare ja. school. En waar ging hij toen heen? Uh, toen ging hij naar een HAVO-VWO-school. Een gewone reguliere school. Een gewone reguliere een gewone, school. Oh, ja. En uh, heb, ik heb heel veel uh, lobbywerk gedaan. Ook uh, middels mijn vrijwilligerswerk. Om kennis in te bedden in het onderwijs in onze regio. Uh, we hadden gehoopt, of ik had eigenlijk gehoopt... dat de kennis wat meer aanwezig zou zijn. In het reguliere onderwijs? In het reguliere onderwijs. Maar uh, helaas, uh, weet je, een zorgcoördinator kan alle tips geven aan leraren. Maar vaak gaat de deur dicht en een leraar doet gewoon wat hij... Laat me zeggen, de voorgaande jaren ook gedaan heeft. Ja. Dat is een enorm werk ook wat je als ouder moet doen. James Kennedy in Amsterdam, u heeft ook een autistisch kind. Herkent u dit verhaal? Ja, er zijn wel heel veel uh, parallellen. Uh, en, uh, en ook wel als het gaat over het uh, vinden van een juiste diagnose... en wat dat zou dan betekenen voor uh, naar welke school hij zou uh, kunnen gaan. Het is dus in die zin allemaal heel herkenbaar. En ook wel ja, dat het heel belangrijk is om die kennis wel dicht bij... Uh, de schoolomgeving, de leeromgeving te hebben... Ja, maar mevrouw Rademaker, dus was dat eigenlijk uw taak zo'n beetje... om die school dan ook nog op te gaan voeden? Ja, wij hebben, ik ben lid van een uh, Nederlands vereniging voor autisme. Ik zit in een werkgroep onderwijs. En wij doen elk jaar acties naar scholen toe. Uh, met tips, uh, uh, in de hoop dat scholen de tips ook overnemen... waardoor ze ja, wat meer kennis krijgen in de klassen. Nou is er de laatste jaren heel veel geld gegaan uh, naar speciale scholen, maar ook naar regulier onderwijs... om juist dit soort kinderen ook weer op te kunnen vangen. Wat is daarmee gebeurd dan? Uh, nou, het, het geld gaat meestal op aan het kind waar het rugzakje aan gekoppeld is. Want wat dat, voor begeleiding krijgt uw zoon bijvoorbeeld? Of uh, krijgt uw zoon? Nou, bijvoorbeeld allemaal de geleider die daaruit betaald wordt. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, extra uren voor de mentor of extra uren voor de zorgcoördinator. Maar bijvoorbeeld tips voor in de klas of beleid of workshops voor in een klas, die worden vaak niet georganiseerd. Nee, dus dat moet je dan als ouder nog weer gaan doen. Ja, ja maar vaak kom je natuurlijk ook niet in aanraking met alle leerkrachten. Nee. In het begin uh, er was duidelijk dat uw uh, zoon uh, licht autistisch is... en dat eigenlijk met vrij simpele kennis een leerkracht uh, dat zou kunnen opvangen. En waarom zit dat niet in het pakket uh, op de pabo? Want ik begrijp dat dat niet zo is. Nou, ik begrijp nu wel, uit uh, de contacten die ik heb... ik heb een redelijk uh, groot netwerk... is dat nu de opleidingen wel worden aangepast voor leerkrachten. Maar als je kijkt als in uh, 1995 zijn, uh, hebben alle stakeholders in het onderwijs... een handtekening gezet onder het beleidsplan De Rugzak... En als je ziet dat nu pas in de opleiding van leerkrachten het ingebed wordt, dan ben je 17 jaar verder. Ja, ja dat ja. gaat dan dat niet heel erg goed. snel. Nee. Even het verhaal over uw zoon afmaken. Ja. Uh, eerst zat hij op een reguliere HAVO. Dat ging niet. Ja. Toen is hij naar VMBO gegaan. Ja, VMBO-T-school ja. is hij gegaan. Nou, daar is het helemaal falikant misgegaan. En uh, op een gegeven moment hebben wij een officiële klacht ook ingediend en hem daar weggehaald. Hij ging emotioneel daar uh, nou ja, aan kapot. Is, mm. is misschien een groot woord, maar zo voelde dat wel voor ons. Ja. En toen hadden wij de keus om hem thuis te houden, omdat we ook weer zijn wezen shoppen langs scholen. Maar ja, als de kennis in de klas niet aanwezig is, heb ik inmiddels wel even haren dat je je kind niet uh, naar die school moet sturen. Ja. Dus wij hebben gekozen uiteindelijk voor particulier onderwijs. En omdat, dat kost u per jaar? 17.000 uh, euro. Zo, dat was alsof, uh, een behoorlijk bedrag. Ja. Ja. Gaan die bezuinigingen voor u wat uitmaken? En voor mij niet meer. Nee, want nee. u betaalt het allemaal ja. Al zelf. Ja. ja. Maar toch vindt u, want uh, uh, ik hoorde net hier een half uur hiervoor... was Ton Elias op de radio, VVD-kamerlid in uh, Stam.nl... en die zei van ja, er zijn gewoon veel te veel kinderen met zo'n etiket tegenwoordig. Eén op de vijf leerlingen heeft zo'n uh, etiket. Zit daar wat in? Zou uw zoon best in het reguliere onderwijs meegekund hebben... als daar een beetje meer goede wil was geweest? Ja, ik heb inmiddels zoveel gezien. En als ik kijk, als je een gezonde onderwijsorganisatie zou moeten opbouwen... zou ik zeggen, uh, gooi niet al het beleid vanuit Den Haag en de besturen naar de scholen toe... Maar zorg dat er een tactische laag komt uh, die, laten we zeggen, de strategie omzet in beleid. En zorg dat de scholen eigenlijk verplicht dat beleid gaan inbedden. En een tactische laag, dat is dan een soort uh, uh, rondreizende deskundigen die per school zorgen dat het ingevoerd wordt? Nou, als je kijkt naar uh, de geniale oplossing waar in het verleden voor gekozen is, naar de steunpunten autisme, die in elke regio aanwezig zijn. Ja. Hadden de steunpunten nou meer rechten en plichten gekregen, dan hadden die als project bijvoorbeeld langs iedere school kunnen gaan en de kennis kunnen updaten. Maar dat is vrijblijvend. Ja, en dat is niet gebeurd. Er wordt nu geprotesteerd tegen bezuinigingen... Uh, en tegen het groter maken van de klassen. Wat, wat, wat vindt u van die twee punten, eerst die bezuinigingen? Uh, de bezuinigingen snap ik. Als wat? ik nu uh, uh, in de uh, een baan zou hebben in de overheid... en ik zou uh, weten dat in 2003 de rugzak in het onderwijs zou zijn... zou ik misschien ook ervan uitgaan dat de kennis inmiddels ingebed is in de klas. Ja, dus u zegt, eigenlijk is het misschien ook wel de schuld van de scholen... dat ze dat niet beter hebben gedaan. Nou nee, het is de schuld van het systeem. Hm. Ja, uh, het systeem, wie is dat? Het, nou, de onderwijsorganisatie, als jij uh, uh, het normaal vindt... dat elk samenwerkingsverband zijn eigen beleid uh, mag ontwikkelen... Hè, iedereen moet in Nederland het eigen wiel uitvinden... Hm. dat is heel duur en hm. niet efficiënt. En dan zegt u van, dan moet er maar zo bezuinigd worden... maar dan wordt het alsnog niet uitgevoerd, toch? Nee, maar die bezuiniging is ook niet slim op dit moment. Ik denk, als je, dit, als je pas het onderwijs echt al helemaal klaar had gehad in 2012... dan had je kunnen kijken, hey, als speciaal dan toch uh, minder aanmeldingen krijgt... dan zou speciaal bijvoorbeeld goedkoper kunnen. Maar nu heb je beide niet gedaan. Nee, Dus u zegt, het is wel te begrijpen, maar het is niet handig op dit moment. Zeg is helemaal niet handig. Nee. En u zegt ook, eerst goed organiseren en dan kan je wel degelijk bezuinigen. Ja, want dan kan je kijken, van: hey, als je efficiënter aan het samenwerken bent... en, ja. en de kennis overal geüpdatet hebt... Dan snap ik dat speciaal onderwijs kleiner wordt. Ja. James Kennedy, wat vindt u ervan? Want u bent ook een betrokkenen. Nou, wat ik overigens, onze zoon is uitstekend. Het is uitstekend met hem gegaan op de basisschool. Hij had een rugzak. En die drie extra uren per week was echt voldoende. En eigenlijk ook doorslaggevend voor zijn succes in de zogenaamde normale school. Dus in die zin zijn we alleen maar enthousiast over geworden. Ik weet gewoon, als het gaat over de bezuiniging, is dat dat inderdaad leerkrachten uh, waarschijnlijk gewoon dit uh, niet uh, altijd aankunnen. Dus in die zin ben ik wel sceptisch over het vermogen van, van alle leerkrachten om hiervan te leren. Sommigen kunnen dat gewoon uit, hun, uh, uit wat ze hebben geleerd en uit, uit hun persoonlijkheid... dat gewoon veel beter doen dan anderen. Maar ik denk dat er altijd wel mensen nodig zijn die dan wel een zekere kennis hebben. Want anders uh, belast je ook wel vaak ook de verhouding tussen de, de gewone uh, leraren leer, le, en de ouders. Dat wordt dan veel intensiever en belangrijker. Op zich is, is zo'n contact ook wel belangrijk... maar wel altijd heel aardig om, om toch wel te kunnen overleggen... met mensen met een zekere kennis van zaken. Dus in die zin is dat wel voor ons doorslaggevend geweest. Oké. Okay. James Kennedy, straks praten we met u verder... over de Amerikaanse verkiezingen, want het is vandaag Super Tuesday. Maar eerst gaan we praten over To Be or Not To Be. Dit weekend ging Hamlet van Shakespeare... door het Noord-Nederlands toneel in première. We gaan erover praten met oud-journaal-lezeres uh, oud uh, Noralie Beijer... en met actrice Malou Gorter. Goedemiddag had ik... Welkom allebei. Ja, uh, Norrie, mag wel jij zeggen, denk bedankt, ik. Alsjeblieft. Oud-collega, ja. hè. Ja. De twee, keer, twee weken in een psychiatrische kliniek gezeten ja. ter voorbereiding. Ter voorbereiding, ja. Wat Omdat heb je daar precies gedaan? Gekeken, geobserveerd, gepraat met mensen, uh, met ze gegeten. Uh, met ze naar muziek geluisterd, uh, gekookt met ze voor ze. Um, ja, gewoon, gewoon meegedraaid eigenlijk. Hoe was dat? Het was een bijzondere ervaring, omdat je anders... Ik tenminste, ik heb geen familielid of vriend... die dus in een gesloten inrichting zit of zo. Dus het was voor mij heel bijzonder om daar dus wel naar binnen te kunnen... en het vertrouwen te krijgen van, en van de hulpverlening en van de patiënten. En kregen we dat meteen of moest je dat verwerven? Dat vertrouwen? Ja, uh, ze hebben het vertrouwen gegeven toen ze ons binnenlieten. Dat, daar zijn wel een aantal gesprekken aan vooraf gegaan. En uh, toen wij dus de garantie konden geven, want dat eisten ze, van absolute privacy. Dus uh, dat wij het alleen maar zouden gebruiken ten nutte van, van Hamlet. Uh, toen hebben ze ons binnengelaten ja. Ja. Ja. Ja. Um, maar dat is nog een, eigenlijk best een rare gedachte dat je vier weken een psychiatrische kliniek ingaat uh, om de hamlet te kunnen spelen. Wat heeft dat met elkaar te maken? De regisseur, dus Olama Falani, die wilde deze hamlet um, plaatsen in een inrichting. Er wordt al sinds Hamlet geschreven is, zoveel 400 jaar geleden, is dus de vraag, is hij gek of niet gek? Veinst mm. uh, hij het of is. Uh, of wat is er met hem? To be or not to be, dat is inderdaad het gevleugelde, het gevleugelde woord waarvan wij, zeg maar het NNT, een mooie vertaling heeft gegeven. Hè, zijn, zijn of denken dat je bent. Zijn of denken dat je bent. Het is dus een, vind ik, geeft exact weer wat er in een hoofd kan omgaan. En um, dat was een keuze die gemaakt is. Ja. Want je kunt gaan discussiëren van... die jongen is gek of die jongen is niet gek. Wij hebben besloten dat hij gek gemaakt wordt. Hij heeft natuurlijk al aanleg. Hij heeft een traumatische ervaring. En hij wordt waanzinnig om alles wat met hem gebeurt. Hij verliest zijn vader, zijn moeder trouwt dan met de moordenaar... en hij moet die moordenaar gaan berekenen. Dat zijn allemaal dingen die je normaliter gesproken... kunnen je al in een staat van uh, waanzin brengen. Ja. En uh, dat gebeurt bij hem zeker. Ook omdat hij een moord moet gaan uitvoeren, hij moet zijn vader berekenen. Dat kan hij allemaal niet. En uh, in, bij Shakespeare wordt hij naar Engeland gestuurd... omdat de omgeving niets meer niets meer aan kan met deze jongen. Dus laat hem weggaan. En, uh, en op het moment dat hij naar Engeland gestuurd wordt, zeggen wij, je kunt hem ook naar een inrichting plaatsen, want dat gebeurt vaak. Ja, en dat in gebeurt dus omgeving. ook vervolgens in deze uitvoering van uh, ja, ja, dat met... gebeurt in deze, in deze ja. uitvoering, en... maar dat gebeurt ook vaak in de maatschappij. Ja. En wat zien we dan in de Hamlet terug? Wat jij daar hebt gezien? Je ziet de waanzin. Er is gefocust in dit stuk... dus ook op de waanzin van, van Hamlet, maar van iedereen om hem heen. Daar, heeft, uh, daar hebben wij, zeg maar, het NNT, dus Ola en al die anderen... hebben daar niks aan verzonnen, want Shakespeare heeft dat allemaal al, ja. al beschreven. Maar je hebt geobserveerd hoe een waanzinnige zich gedraagt... en dat zien we vervolgens terug op het toneel. Moet dat, ik het zo samenvatten? Ja? ja, nou ik heb ook heel erg gekeken naar hoe er mee wordt omgegaan. Dat was eigenlijk mijn opdracht van hoe gaat de maatschappij... hoe gaan wij om met psychisch zieke mensen. Ja. Malou, hoe was het om dit te spelen? Ja, leuk. Het is nog steeds leuk, want we zijn nog bezig. Um, ja, ik, eigenlijk vrij uh, vroeg in de repetitie. Uh, wij, wij concentreerden ons dus erg op, uh, op, uh, op een psychische uh, afwijking... of een psychische... Uh, uh, Gestoord iemand, ja, ja stoornis. En uh, dan deden we allemaal research naar. En op een gegeven moment, eigenlijk al in de eerste week... realiseerde ik mij dat ik eigenlijk als ik een rol uh, ga spelen... altijd uh, op een bepaalde manier zoek naar de waanzin. Of, of, een, of een, ja, zoals mijn collega Peter van der Meulenbroeken... die Hamlet speelt, altijd zegt er, er is een hoekje vanaf. Dus, dus mensen waar een hoekje vanaf is, zijn vaak... Interessante personages het in om het, te spelen. Precies. Dus, dus ja. iemand die heel gezond en heel gelukkig is, daar is niets aan. Dus eigenlijk uh, lag het beste op elkaar. Daar vond ik het eigenlijk uh, uh, ja, niet zo anders dan anders. Nee. Maar nee. goed, het was wel uh, normaal. put ik dan uit een soort eigen intuïtie, hè, wat ik zie om me heen bij mensen. Maar dit keer hebben we wel echt. Uh, uh, nou uitgebreid gelezen van wat is een borderline-syndroom? Wat is een psychose? Wat is, hoe ziet dat eruit? Uh, hoe, nou, wat gebeurt er in de, in, in de, in de hersens? Uh, we hebben veel gesproken met verplegers. Uh, nou ja, en Noralie heeft dus heel veel ja. geschreven. Maar Noralie, vertelde net van uh, het gaat ook hoe mensen hen zien... en ja. hoe zij dat ervaren. Wat, wat, wat vertelden mensen jou die daar zitten? Hoe, hoe ervaren zij dat de wereld naar hen kijkt? Ze voelen zich vaak uitgestoten... Ze worden gek verklaard, terwijl zij zelf vinden dat ze dus niet gek zijn. Ze, ze, ze, er zijn wel. Kijk, in een gesloten inrichting, daar kom je natuurlijk niet zomaar. Dus ze hebben wel iets gedaan. Er is wel iets aan de hand. Er is wel iets aan de hand, en ze hebben wel iets gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld, ik noem maar iemand echt in elkaar geslagen. Niet vermoord, dat kan wel, maar dan kom je in een ander circuit terecht. Maar in deze gesloten inrichtingen van een psychiatrische uh, inrichting, gesloten, ja, zijn het mensen die uh, ja, even door het lint zijn gegaan. En die uh, vinden vaak... Nou ja, er zijn sommige mensen die vinden dat ze... Ja, ze hebben iets gedaan wat niet door de beugel kan. Ja, daarvoor moeten ze behandeld worden. En ja, ze horen een heleboel stemmen. En ja, hun hoofd is vol. En ja, ze kunnen zichzelf niet beheersen. En ja, ze weten dat ze beschermd moeten worden tegen zichzelf. Dus daarom leggen ze zich op een gegeven moment erbij neer... dat ze dan daar behandeld worden in die gesloten afdeling. Als ze in een separeercel komen, dan is het dus heel erg met ze. En dan moeten ze even tot rust gebracht worden. Mm. En dat gebeurt nu vaak met medicijnen. Maar ook wel met de zorg... Um, wat ik dan heb gezien liefdevolle zorg van de verpleging eromheen. Ja, je hebt het onder de indruk geraakt, hè? Ik ben zeer onder de indruk van, van de, de manier verpleging. waarop de mensen mee omgaan. Kijk, wat je buiten vaak alleen maar hoort, dat zijn de excessen. Mensen die vastgebonden worden, ja. zoals vandaag staat weer in de krant, ze worden bespuugd, ze worden geslagen en uh, ze worden geschopt. De medewerkers. Ge de medewerkers. Ja, en, ja, en, en dat, dat gebeurt ook, toch? Het gebeurt, het ja. gebeurt. Dus dat, ik heb dat persoonlijk niet zelf meegemaakt, maar ik heb het dus wel gehoord. Ja, ik heb wel één keer, was ik net uh, te laat, of tenminste die Duimknop die ging af en toen zijn wij er naartoe gerend. en Toen had een patiënt dus een verpleegster uh, okay. uh, aangepakt. Ja. Zeg maar. maar toen is die direct afgevoerd in de separeercel zelfs even, even bekomen. Even dimmen, ja. En dan was het ook zo van ja, sorry, sorry, sorry. Want toen was die man zelf ook weer even tot zinnen gekomen. Ja, Herkenden ze jou nog? Sommige mensen wel, nee, ja. Is dat lastig? Nee, het nee, was, het was, dat was dat dat echt niet. gek waren, ja. Ja. Ja. Ja, dat is hier wel. dino daar. ze, we hebben hulp nodig. Ja, ja. Het was wel een voordeel hoor, uh, soms. Ja, dat nee, mensen... Ja. Ja. Ja. Ik, ik wou nog, nog iets Helemaal. van opmerking maken. dat uh, Als je het historisch opvat, en daar hebben jullie belangstelling ook voor duidelijk, dat Hamlet denkt zelf dat hij waanzinnig is. Hij begint namelijk even zijn monoloog in het begin. Dat hij zegt, this is too solid, solid. Fles, yeah. Dit bedorven vlees. Hij is de erfgenaam van zijn moeder. Hij is erfelijk belast. En zijn yeah. moeder is dus ook waanzinnig yeah. door dat moordplan te beramen. Yeah. En daar weet hij dat hij ook waanzinnig. Dat zijn 17-eeuwse medische opvattingen. Yeah. Dus hij denkt echt dat hij gek is, uh, Hamlet. Ja. ja, maar daar zijn de wel de heel erg de meningen over. Ja. Ja. Ja, jij bent de maar eerste hij feinst, die dat zo... Nee. Hij feinst, ja, dat weet hij ja, daar ja. is een debat ja. Ja. Ja. over. Maar Herman ja. heeft ja. altijd gelijk, hoor. Ja. Ja. Oh, dat is overzichtelijk oh, ja. de ja. ja. zicht. dat niet ja. verteld ja. van tevoren? Ja. Had ik dat eerder geweten, ja. Nee, ja. Maar nee, nee, maar dat begint dus bij het interessante. Ja. Ik weet niet hoe jullie dat vertaald hebben. Als hij uitroept ik, dat hij bedorven vlees is, of hoe, wat bedoelt hij daarmee dan? Hij heeft niks gedaan, een onschuldige jongen. Hij is bedorven omdat zijn moeder niet deugt. En men dacht toen dat dus zonden en afwijkingen en waanzin erfelijk overdraagbaar was. Dus jouw ouders dat hadden gedaan, was jij ook waanzinnig. Ja. Ja. Een van de collega's was aanwezig bij de première. Laten we even luisteren naar een fragment. Ja. Ja. Nou, dit klinkt tamelijk waanzinnig. Ja, ik, ik heb het wel als ik het zo hoor. Het werkt toch altijd anders wanneer je het alleen maar hoort dan wanneer je het hele beeld erbij hebt. Ja. Ja. Want waar zitten we in het stuk nu? Hij zit nu in de separeercel. Ah. Ja. En, en dit hij, is ook wel iets uh, wat jij echt gehoord hebt in het echt... en overgebracht hebt naar toneel? Ja, ja. kijk, ja. de mensen... Ze, ja, ze zijn, als ze in die psychose zitten, dan raken ze dus helemaal... Dan weer. ze willen daar niet in zitten, ze willen niet vastgesloten zitten. En ze hebben iets en ze worden gek gemaakt van binnen door wat dan ook. En dan, ja, nou, dan de, deze scène gaat ja. eigenlijk vooraf aan uh, uh, het moment dat uh, koning Claudius zegt... Uh, wij sturen je, we sluiten je op. Hij heeft daar een vrij letterlijke... Shakespeare-tekst die ik nu niet zo uit mijn hoofd kan hoor. Over hem. Je bent een mij gevaar, Verlos mij van hem. Je bent een gevaar. Ja. Hij is een gevaar voor ja. ons, voor zichzelf. Wat ook vaak gezegd wordt over psychisch uh, gestoorde mensen. Het is een gevaar voor zichzelf en voor ons. Daarom moet hij opgesloten worden. En uh, stopt hem uh, letterlijk dus in een, uh, in een isoleercel. De deur gaat dicht. En op dat moment uh, raakt hij langzaam in een psychose. En dat uh, verbeelden wij door uh, veel geluid. Wij doen allerlei stemmen. Dus alle zinnen die wij... Um, de scènes die geweest zijn... en dingen die wij als personages he, om hem heen... gezegd hebben tegen hem, die herhalen wij. Die hoort hij in zijn hoofd. Daar antwoordt hij op. Er komt een verpleegster op. Die zegt, weet je wie ik ben? Dan zegt hij, ja, jij bent Polonius. Want dat is een actrice die ook Polonius speelt. Mm. En dan zegt ze, nee, ik kom zo bij je terug. Je bent hier veilig. Dus hij, hij begint daar in die psychose te raken... met als... Hoogtepunt of dieptepunt moet je het eigenlijk noemen. Uh, Ophelia, zijn geliefde die opkomt. En die is volgens de psychiaters die het stuk allemaal lezen... Uh, de enige die echt gek uh, is, gek is. Okay. <laughs> uh, of wordt. Hè? Ja. Dus in een psychose raakt en zichzelf in het water laat verdrinken. Um, die komt op. Die uh, blijkt waanzinnig. Hij ziet dat. En dan. Dan gebeurt dit. Dan slaat ja. hij ja. door. Dan slaat ja. hij ja. door en dan is dit. Ja. Waarom, uh, wat willen jullie ermee? Natuurlijk, altijd leuk waarschijnlijk voor een toneelgeneeskeld om hem uh, te spelen. Maar hebben jullie er een boodschap mee? Ja, zeker. Ja, vertel hoor. Toe luisteren. Ja. Nou, eigenlijk, uh, waar we, we. We hebben natuurlijk heel veel over gesproken. Maar waar het op neerkomt is dat we graag zouden willen dat. Uh, um, dat mensen die psychische stoornissen hebben of hè, ziek zijn... Uh, wel gezien worden als mensen. Dit zijn altijd mensen met een verhaal... Uh, waardoor ze terechtgekomen zijn waar ze, waar ze zijn. Um, en dat iemand niet zijn ziektebeeld wordt. Mm. En blijft. En voor eeuwig ja. zal zijn. En dat, dat is wel iets wat in deze samenleving denk ik sowieso aan de hand is. Dat als iemand uh, enigszins afwijkt... Uh, toch uh, het handiger is om iemand weg te stoppen... en er niet meer te veel over na te denken. Ja, maar dat is mijn... Dit weekend in première gegaan, waar kunnen we het zien? Door heel Nederland. Heel Nederland, www.nnt.nl. Daar staat de hele spellijst op. Goed. Zal na het nieuws overzicht van half drie... praten we aan deze tafel verder met Nederlandse Amerikaan James Kennedy... over Stupid Tuesday en met historicus Herman Pleij... over Hollands glorie in het buitenland. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Premier Rutte is niet enthousiast over het idee van de PVV... om de gulden weer in te voeren. Gisteren presenteerde de PVV een rapport... waarin staat dat de euro Nederland geld kost. Rutte zei daarover in de Tweede Kamer... dat hij niet overtuigd is door het onderzoek... en hij noemde de euro een goede zaak. Als wij na het begin van de economische crisis in 2008-2009... de gulden nog gehad hadden... dan zou Nederland er nu een stuk slechter voor staan, zei Rutte. Volgens de premier zou de gulden in die jaren kapot zijn gespeculeerd... Nissan wil een deel van het noodleidende netcar overnemen... dat zegt de Europese directeur van Nissan in een gesprek met de NOS. Volgens hem is de fabriek in Born modern... en bij uitstek geschikt om onderdelen voor Nissan te produceren. Hij ziet niets in een volledige overname. De Duitse politie heeft bij een boekendief voor ruim 20.000 waardevolle boeken gevonden, vooral uit de 18e eeuw. De wetenschapper had ze meegenomen uit zo'n 50 bibliotheken, vooral in Duitsland. Twee weken geleden werd de man betrapt... Hij werkte voor het ministerie van Wetenschappen van de Duitse deelstaat Hessen... en zat in de lokale politiek. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Twee files, eentje op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knopen ter en de afrit Rotterdam Centrum drie kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht, daar staat een auto stil. En op de A29 Bergen op Zomer Rotterdam. Voor de Heinenoordtonel drie kilometer ligt daar water op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Van harte welkom bij Dit is de Dag. Met aan tafel professor James Kennedy, die ons straks gaat uitleggen waarom de helft van de Amerikanen helemaal niet hoopt dat Obama straks gaat winnen. En die nu zit te twijfelen tussen de Republikeinse kandidaten. Norrie Beyer en Malou Gorter vertelden zojuist voor het nieuws hoe ze Humblet in een modern jasje gaan steken of hebben gestoken. Leni Rademaker is moeder van de autistische Bart en schreef daar ook een boek over. En met historicus Herman Plei gaan we het straks hebben over de HEMA. U kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD of gaat u naar de website Dit is de ja, nog één vraag die is blijven hangen. Is het Hamlet of Hamlet? Want jullie gebruiken het door Hamlet. Het is Hamlet. Hamlet. Ja, wij, wij gebruiken Hamlet. Omdat okay. het een Deense prins is. Kijk, Geen en wa, wat is de titel van uw boek, dat we dat ook meteen weten? Gewoon passend onderwijs. Kijk, dat was uh, de huishoudelijke mededelingen. we gaan <laughs> verder met Super Tuesday. Oftewel, in tien staten tegelijk wordt er in Amerika gestemd... over wie de kandidaat van de Republikeinen moet worden... en wie dat van de Democraten moet worden. James Kennedy, over die Democraten horen we eigenlijk niks, hè? Nee, dat is, uh, zij hebben ook eigenlijk voorverkiezingen vandaag... Maar uh, ja, Obama is eigenlijk de enige kandidaat. Dus uh, daar valt uh, weinig te kiezen. En gaan die dus, mensen dan nou wel naar de stembus of zelfs ja, dat niet? Jawel, uh, niet in hele grote getallen. Want uh, zo spannend is het dan niet. Maar het is open. En er komen dan wel geregistreerde democraten... ook naar die voorverkiezingen. En die kunnen dan wel op meer mensen stemmen dan Obama. Alleen kennen we die anderen niet. Um, dat hangt per staat af. Uh, want je moet eigenlijk per staat het regelen. En dus er kunnen wel staten zijn... waar er andere tegenkandidaten zijn. Maar naar mijn weten... ik ken geen voorbeelden van... Een tegen kandidaat waar het gelukt is, maar er kan een paar <laughs> staten zijn die dat bij uh, onglipt zijn. En dan ga je dus gewoon naartoe en dan ga je alleen dat ene vakje uh, aankruisen. Ja, om uh, nou support your president met zo'n uh, gedachte. Dat, Mooi. Uh, ja, ja, mag dus, u stemmen trouwens? Ja, ik mag wel ook uh, stemmen. Dus ik, ben, ik heb laatst gewoon in Michigan, dus uh, ik ben eigenlijk nog ingeschreven bij mijn uh, oude adres en daar mag ik dan mij aanmelden om dan uh, in de verkiezingen of voorverkiezingen te stemmen. En wilt u vertellen wat u zou stemmen of zegt u van dat hou ik voor mezelf? Uh, nou, ik laat ik het zo zeggen heel indirect. Uh, er zou weinig animo voor mij zijn geweest om uh, mee te doen aan de voorverkiezingen deze keer. Uh, dan kan ik bedenken dat het om een democraat zou gaan, want uh, daar is er mijn eentje van. Uh, ja. ja, dat klopt. Kijk, we gaan het hebben over de Republikeinen, want daar is het veel spannender. Er zijn uh, drie kandidaten. Wie zou uw favoriet van die drie zijn? Nou, er zijn natuurlijk wel vier. Uh, ook met ja, ook uh, Ron nog, Paul ja. en uh, Newt Gingrich. Uh, nou, ik denk niet dat ik echt een uh, favoriet heb. Um, ik, um, als een echte Democrat. Nee, ja. nou, als een echte Democrat heb ik. Uh, nou, er is natuurlijk wel. In Michigan uh, zijn er open primaries, heet het. Dus open voorverkiezingen. Dus je kunt als ook Democrat een Republikein worden voor een dag. Oké. Okay. Ja, ja. En uh, een aantal Democraten hebben vorige week ook in Michigan uh, op uh, Rick Santorum gestemd. Om zo de Republikeinen verder uh, problemen uh, te scheppen. <laughs> dus dat uh, yeah, yeah. kan ook wel. laten we eens even langslopen. We hebben uh, Mitt Romney. Dat is de belangrijkste. Zullen we daar eerst even naar luisteren? Goed. We have a moral responsibility not to spend more than we take in. I'll make sure that America is a job-creating machine like it has been in the past. It's high time to bring those principles of fiscal responsibility to Washington, D.C. I'm Mitt Romney, and I approve this message. Ja, dat is met Romney. Je heeft het vooral over de economie als de banenmachine en zo. Ja. Is dat zijn kracht? Ja, nou, dat is in ieder geval van oudsher zijn kracht. Uh, vooral uh, in de tijd dat Amerika echt economisch uh, in de diepte zat, dan was dat zeer aantrekkelijk. De kant van uh, Romney, dat hij uh, zou als, zeg, als zakenman, als ook buitengewoon succesvolle zakenman, ook wel weer orde op zaken zou kunnen stellen. Dat is inmiddels wel wat afgezwakt, omdat de economie er ook wel iets minder toe doet. Nog heel erg belangrijk, minder toe doet dan voorheen. Okay. En dus uh, als gevolg daarvan heeft hij ook zijn uh, natuurlijke voorsprong... op de andere, ka uh, andere kandidaten ook iets wat verloren. En zeker ook uh, ten opzichte van Barack Obama. Ja, iedereen zegt eigenlijk hij moet het worden, maar hij heeft iets niet. Nee, hij heeft iets niet. Wat heeft hij niet? Um, nou, dat is Ga een charisma Thijs. <laughs> ja, is dat het? Of Leus. niet, meneer Kennedy. Nou, ik denk dat uh, dit is natuurlijk ook iets dat uh, men zegt dat bij hem een zekere passie ontbreekt. Dat is eigenlijk niet iemand die, uh, waar het heel duidelijk is dat hij echt in iets gelooft, dat hij echt uh, voor iets staat en dat het daarvoor gaat. Maar hij doet het al niet voor de eerste keer, dus hij nee, is wel gemotiveerd, zou je nee, zeggen. Nee, hij gelooft wel. Ja, er wordt natuurlijk smalend over hem gezegd dat hij gelooft wel in zichzelf uh, <laughs> en in zijn vermogen natuurlijk. om president te worden. Maar dat is wel een beetje waar staat een mid run nou echt voor? En uh, kan hij dat ook wel uh, doen op een manier dat ook wel overkomt? Men zegt ook wel vaak dat hij onvoldoende emotioneel is. Dat hij eigenlijk een beetje te rationeel overkomt. Alsof mm. zeg maar, de zaken van gewone mensen hem niet aanraakt. Uh, en hem niet, niet raakt. Dus dat is wel iets dat uh, echt een probleem voor hem is. Men zei dat he, hij heeft Florida gewonnen. Omdat uh, juist in de dagen voor de verkiezingen Florida, Florida juist liet zien dat hij uh, ook wel boos kon worden. Dat hij ook wel echt uh, met felheid en met passie in het verweer kon komen. Dus, maar er blijft altijd twijfels of hij nou echt voor iets staat en dat hij dat ook wel zelf diep voelt. Is hij ook in staat om uh, brede kiezers aan te spreken? Dus de breed in de Republikeinse Partij en misschien ook wel Democraten? Dat is in ieder geval wel altijd zijn belofte geweest... dat hij dat zou... hij werd gezien of wordt gezien als nog altijd de meest gematigde kandidaat. Dat is in mijn mening niet op alle, in allerlei opzichten wel het geval... omdat hij bijvoorbeeld, denk ik, heeft heel vergaande plannen... om belastingverlagingen in te voeren... waardoor de rijken wel, ook wel echt goed bevoordeeld worden. En anderen eigenlijk juist dan niet, maar... Maar hij heeft verder op andere terreinen juist wel een reputatie... die hij dan wel met name onafhankelijke kiezers naar zich toe kan trekken. Ja. Democraten waarschijnlijk te ver gezocht om, om ook hen aan te trekken. Maar dat grote middengebied dat is buitengewoon belangrijk... Voor, uh, voor de overwinnaar in november om hen uh, aan te trekken. We gaan uh, door naar, u noemde leven Newt Kingridge. I Ik wil gewoon make dat ik begrijp. Is hij nog steeds de meest anti-immigrant candidate? Ik denk dat er de vier van ons, ja. Go ahead, governor. That's, that's simply inexcusable. That's inexcusable. Ja, waar ging dit over, James? Nou, dit... Uh... Florida is natuurlijk een staat waar heel veel Cubanen zijn uh, en ook wel wat Latino's van andere landen uh, uit, uh, zeg maar uit het gebied. En, uh, nu, dus het ging eigenlijk over de, de, de kiezers die dan zo'n achtergrond hadden. Dus heel belangrijk, uh, heel belangrijk om te bewijzen dat je dan ook pro-migrant was in de staat Florida. En dat probeerde Gingrich ook wel uh, zo zichzelf uh, voor te doen als iemand die echt uh, achter de migrant stond. En hij heeft ook wel, uh, nou, zijn verleden bewijst dat ook wel enigszins. En hij wil dan ook wel Romney laten, eh, ook wel Romney, omdat Romney ook wel een hele harde, harde lijn aanneemt om migranten te weren. Hij wil dan ook aan de Floridianen laten zien dat Romney niet deugde omdat hij anti-migrant zou zijn. Ja, oké. Okay. En dat probeerde hij hier, maar dat sloeg niet echt aan. Nee, dat was eigenlijk een fatale vergissing van, uh, van Gingrich. In ieder geval, hij ging er niet goed mee om. Want Romney kwam met een goed verweer terug. Hij zei, mijn vader was migrant. Want zijn vader kwam uit Mexico, was deel van een de Marmode-kolonie daar. Hm. En hij verhuisde naar de Verenigde Staten. En ook uh, zijn schoonvader kwam uit Wales. Dus hij kon zeggen van, hoe kun je het in je hoofd halen... om te zeggen dat ik anti-migrant ben, mijn hele gezin, mijn ja, hele precies. familie is migrant. Ik, en daarmee was King Rich eigenlijk weg. Ik lees net op een bericht op de ANP dat deze dag, Super Tuesday... dat is eigenlijk de laatste hoop voor uh, King Rich. Of niet? Als hij het nog wil redden, moet hij nu een slag maken. Ja, en hij heeft eigenlijk uh, al zijn hoop uh, gevestigd op één staat... en dat is Georgia. Georgia, uh, hij, hij lag voor in Georgia... en dat is ook niet verwonderlijk, omdat hij zelf van Georgia vandaan komt. Maar hij moet Georgia winnen. Anders het, is het over. Anders is het echt voor hem over. Ja, dan gaan we door naar uh, de derde kandidaat Rick Santorum is Rick Santorum. Try to promote this institution of marriage. Try to promote the family and try to nurture this environment that we have to to make sure that families are elevated and supported and fathers en mothers are there to take care of their families. Now it's your turn to join the fight. I'm Rick Santorum en ik proef this message. Ja, hij heeft het vooral over gezindwaarde, staat bekend als een conservatief katholiek en doet het opvallend goed tegen Romney, althans tot verbazing van velen gaat hij lang mee. Ja, hij gaat lang mee. Maar ik denk er natuurlijk wel over... is dat er zijn heel veel anti-Romney-kandidaten geweest... door de Republikeinse partij. En de een na het ander deugde niet. Dus allemaal, allemaal op termijn. Uh, een probleem waar ze dan niet meer om konden uh, komen. Dus... Nu is het eigenlijk dan uiteindelijk... Gewoon eigenlijk uit wanhoop uh, soms denk je wel... Uh, centorum geworden. Dus hij, is dan, hij blijft overeind. Hij, heeft natuurlijk ook wel, hij is natuurlijk ook wel een redelijke degelijke uh, politicus. Hij heeft ook wel twintig jaar, bijna of zestien uh, jaar... heeft hij gezeten in Washington. Mm. Uh, in het congres. Dus hij is wel iemand met, uh, nou, met een zekere structure. En uh, is ook iemand die bekend is met de nationale politiek. En natuurlijk heel erg belangrijk in dit geval... iemand die echt kan bewijzen dat hij uh, helemaal de conservatieve kant van de partij Ja, staat. want hij zegt dat wij hier massaal... onvrijwillig euthanaseren. Ja, dat zegt hij. Denk dus, hij uh... Denkt hij dat echt, of is dat vooral voor de campagne bedoeld? Um, ik denk dat hij dat echt denkt. En ik denk dat hij dat ook... Nou, een aantal van die getallen zou hij misschien zelf hebben verzonnen. Maar uh, wat dat doen menig politici in de Verenigde Staten. <laughs> maar um, een aantal van die dingen wijzen erop dat hij dat wel ergens heeft gelezen. Uh, ook uit uh, literatuur. Die ah ja, ook in Amerika ja. te lezen is. Uh, die aangeeft waarom het uh, niet in Nederland deugt. Dus... Ja, nee, mag ik iets vragen? Hallo, dag. een <laughs> oud collega. Jij, inderdaad. Uh, ja. uh... Nee, uh, ik... Uh, ik, ik wat ik zo merkwaardig vond van St. is zijn woordkeus. Want je kunt dat natuurlijk in de strijd werpen: hè, dat debat over euthanasie. En daar is alle reden voor om dat in het debat te gooien. Maar de woordkeus van hem: van je moet uitkijken in Nederland als je 65 wordt. Want voor je het weet, word je afgevoerd. Hè. Dat is ja. een zeer ja. krasse taal. Ja, een zeer krasse taal. En hij maakte dus een bonte verhaal van wel andere. Nou ja, er zijn natuurlijk wel. Uh, er is natuurlijk een beweging geweest in Nederland. waarin uh, met, ouder, met name ouderen uit christelijke hoek. hebben dan ook. Ook wel willen aan te geven, ook in ziekenhuizen... Dat ze, dat ze geen euthanasie willen. Dus er zit een soort kern van waarheid mm -hmm. achter zijn claim. Eh, maar dat is helemaal natuurlijk wel eh, niet meer terug te vinden... in de felheid waarmee hij nee, dingen precies, betoogt. Hij ja. slaat daarin door. Ja. Even nog, als zij hier in Nederland mee zouden doen, deze drie mannen... dan zouden ze het waarschijnlijk geen van alle worden... want we houden allemaal van Obama. Snapt u dat? Waarom zijn wij zoveel de meer democratisch dan republikeins in Nederland? Ja, het is natuurlijk ook een... Uh, nou, we hebben hier te, denk ik met twee dingen te maken. Ik denk in de eerste plaats is uh, natuurlijk... Uh, er zijn gewoon veel meer overeenkomsten ideologisch gezien dat... Uh Mensen, uh, ne Nederlanders hebben gewoon meer met mensen uh, botweg uh, in New York... dan in, in Nebraska. En Amerika dat, is voor ons New York eigenlijk. Ja, e eigenlijk wel. Ik bedoel, Nederlanders houden he hou heel erg van de Verenigde Staten... maar een zekere soort Amerika. Met Manhattan uh, en, en dingen waar zij mee verwant voelen. Maar er is natuurlijk een andere deel van Amerika... Uh, die zij dan uh, geen waardering voor hebben. En dat is een tweede probleem... Is dat die zij ook niet uh, in vele gevallen kennen. Dus we hmm. hebben ook gewoon te maken ook met een ontwetendheid uh, over de andere helft van Amerika. Maar daar hebben we nu de afgelopen tien minuten iets aan gedaan... want we kennen nu alle uh, de republikeinse kandidaten. Wie gaat het worden vannacht, denkt u? Nou, ik denk dat uh, Romney, uh, Romney zou eigenlijk de, het voordeel eruit moeten kunnen halen. Uh, hij, hij heeft de beste organisatie. En als het gaat om 50 staten, dan gaat het uiteindelijk om de 50 staten, doet dat er wel toe. En dus in die zin uh, moet hij het wel goed doen. Wat we ook zien, dat is denk ik frappant, is dat uh, in de laatste paar dagen hebben ook wel een aantal vooraanstaande republikeinen gezegd. wij steunen. Romney. En daarmee willen ze dan ook wel aan de achterban uh, doorgeven. Zelfs dat mevrouw Bush, hè, hoorde ik. Ja, ah, precies. Ja. Nou ja, dat is niet zo verrassend, maar, maar een paar andere. Hè. Dus ook wel uh, bijvoorbeeld Eric Cantor, uh, dus een van de leidende republikeinen in het Huis van afgevaardigden hm. heeft dat ook wel gezegd. Dat is ook niet iemand die heel gematigd is. Die staat toch wel een vrij, uh, die neemt een vrij harde lijn. Dus opvallend dat hij dat wel doet. Maar het geeft aan dat de republikeinse establishment, de leiding, wil zeggen van okay. nu moet het eigenlijk afgelopen zijn met deze verkiezingen, want het verdeelt ons. We moeten tot eendracht komen ja. en Romney kan dat ons bieden. Als hij het niet wordt, bellen we u morgen weer. Heel goed. Ik sta tot analyse in de sneeuw. Ik kan niet lopen. Hoeveel moet ik nog? Geen mens hoort dat ik schreeuw wanneer ik schreeuw. Maar het is al niet te min. Schreeuw ik soms toch ha ha De sneeuw die mij verblindt. ik heb mijn hersens uit hun taak ontheven. Oh, zo is mijn leven steeds maar verder gaan, geploeterd door de meters hoge sneeuw. Oh. Ten maar verder, verder. Welkom in de tijdmachine. Herman Plei in de tijdmachine. Waar gaan we heen? 1926. Echt hema? Ja, 1926. <hijen> Dit spotje was er toen nog niet. Nee, nee, maar nee. wat wel. Ja, nou echt, dat, dat uh, hoort er wel een beetje bij. Dat, uh, daar begonnen ze mee, de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Hè, dat betekent het. En uh, men wilde een uh, tegenwicht geven tegen chique warenhuizen. Want dat waren eigenlijk warenhuizen op dat moment. Interessant is ook dat het initiatief uit de Bijenkorf voortkomt. Dat was het meest chique. Daar werd Frans gesproken, zelfs door de bediening. Oh je ja? nagaan. Ja. En daar werd het idee geboren. En dat is in de jaren twintig van de vorige eeuw is dat tamelijk vroeg. Hè, als je dat op wereldniveau bekijkt. Dat men de massa ook met warehuizen moest bedienen. En dan moest er een andere formule gevonden worden. En dat werd dus de HEMA. Eenheidsprijzen. Alles kostte 25 cent of 50 cent. En daar kon je dus inderdaad de dagelijkse behoefte krijgen. Is dat nog de... zo trouwens bij de HEMA? Nee, nee, nee. nee, nee nog nooit. Nou, ze refereren er wel eens een beetje aan. Maar dat hebben ze na de Tweede Wereldoorlog hebben ze dat afgeschaft. Het opmerkelijke is dat dit systeem Warehuis uh, nog wel in het buitenland voorkomt. Hè. Dat, uh, je ziet het wel eens in stationswijken vooral. Alles kost 1 euro of ja. alles kost 5 ja. euro. Dan zijn ze ook altijd heel sociaal want dat is duidelijk op de laagste groepen gericht in de samenleving. En ook veel op allochtonen. Allochtonen die daar dus mee verlokt worden om te komen. Dat heeft men in Nederland snel verlaten. na de Tweede Wereldoorlog. En is toen een formule gaan uitdragen. Van uh, ja, uh, degelijk. Uh, to the point. Uh, lage prijzen. Hè, dat wordt altijd, daar adverteren ze nog steeds mee. Lage prijzen. Mooie spullen. Geen Tirilantijnen, precies. En kwaliteit. En ja. dat is het knappe. Omdat, dus goedkope warenhuizen en goedkoop aanbod. altijd onmiddellijk geassocieerd werd met smakeloos. Hè, dat deugt, daar waren geen kant. En Ja, als je niks hebt, dan ben je gedwongen om daar iets te kopen. En het knappe van de HEMA van meet aan was dat ze een combinatie wisten te maken. tussen lage prijzen en mm. het deugt. Word jij gesponsord door hen? Wat zeg je? Ja. Wordt jij gesponsord? Dan zit ik nu wel net te solliciteren. Ja, ja, ja, ja. Als je het nog even door laat gaan. Want dan wou ik even, even daar iets een klein enquartetje dus en aan tafel komt. Komen jullie wel eens bij de HEMA? Maar Heel dan... vaak. Mo ja, ik kom ook geregeld bij de HEMA. Ja. Ja. U, mevrouw ja. Leuke hippe formule. Kijk, okay. ja. James, James ja. Kennedy? Okay, dus jij ja, ja, zeker. Ja. Ook. Oh, ja. ja, alleen Thijs niet, want die wist nog niet de prijzen niet meer. Eh. Nee, kijk bijvoorbeeld heel opvallend. Dat was een jaar of tien geleden. toen eh, bijvoorbeeld ontdekt werd. Want dat, ze zijn ook heel handig in om dat steeds weer duidelijk te maken. Hè, dat het goed is wat ze hebben. Met wijn. De gedachte was natuurlijk altijd: van... nou, wijn. Kan nee, niet doen. Wat van die slobber hebben ze daar natuurlijk. En toen werd er ineens pakken? vastgesteld dat ze dus voor rond de 5 euro. en tegenwoordig al tegen de 10 euro aan. maar dat ze voor die prijzen hele goede wijn hebben. Want het staat in alle wijnalmanakken. Dus en daarmee stralen ze enorm uit dat dat kennelijk ook al die andere producten ook geldt. Maar ja, ik een wij... probleem met commissaris uit de Nee, we gaan doorgaan. nu even wat kritische vragen ja. stellen. Ja. Graag. Want ja. uh, Herman, dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig voor ons als Nederlander, want dat willen wij allemaal graag. Maar ja, Frankrijk, Jard de Vivre, Calerie de Lafayette. Nee, dat bedoel ik dus. Parijs. Dat is het opmerkelijke nu dat ze met deze formule, die toch typisch Nederlands lijkt te zijn: hè, van ik laat me geen oren aannaaien, op de kleintjes passen en uh, geen dat centje is de te veel hoor. Ja. Hè, dat soort dingen. Dat maar dat is een hele lange lijn in de Nederlandse reclame dat ze met dit beeld dat in het buitenland juist ongunnen, hè, wij noemen dat zuinig en pragmatisch. In het buitenland noemen ze dat gierig en niet weten te leven. Dat ze in Frankrijk, uitgerekend in Frankrijk, het land van het savoir vivre dat ze daar nu in het Gare du Nord dus een HEMA gaan openen. Moet je je voorstellen, het is De negende dingetje, al, hè? Dus En al ze acht. hebben al een heleboel winkels, hè. En nu dus in het station, waar ontzettend veel naar gedongen is. Dat wilden al die Franse supermarkten, wilden daar ook zitten. Ze hebben die Nederlandse gekozen. Dus daar is dus in die formule, die is nu ook over de grenzen gegaan van, het is heel handig, het is heel slim. De, en dan hebben ze volgens mij wel een aanpassing gemaakt in Frankrijk. Want ja, we kunnen het pas vanaf morgen zien. Ze hebben drie secties gemaakt, en die heten beauté, bureau en manger. Okay. En nou is het aardige maar ik lees geen rookworst. Ja, nee, ik wil, dat zijn ook de aanpassingen. Maar het leuke vind ik dat, boté, dat heet Bij ons heet dat lichamelijke verzorging. Ja. Maar daar moet je niet mee aankomen in Frankrijk. Dan moet <laughs> het echt lichamelijke verfraaiing zijn. Okay. Beauté. Maar ze verkopen niet niettemin gewoon sokken en onderbroeken daar. Dus geen lingerie of, dat, of spannende dingen. Nee, gewoon degelijk wat je dagelijks mee op reis kunt nemen. Mm -hmm. mm -hmm. Dus ze passen zich een beetje aan, zeg je. En ja, die rookworst, ja, nee, die rookworst lijkt mij heel verstandig. Er is een daar. luisteraar die mailt dat hij die, die vergeefs heeft gezocht in Parijs bij de HEMA. Dus dat Komt er dan niet in. Maar kan je dan toch... Zo'n Franse markt, en ook trouwens zitten ze in, in België, Luxemburg en Duitsland... waar toch de, de consument dan misschien anders is dan hier... kan je dat dan toch blijkbaar bij aansluiten? Ja, nou ja, ik denk dat, je, dat ze er in slagen, of daar zijn ze mee bezig... maar daar hebben ze dus kennelijk al een beetje succes mee gehad. Om duidelijk te maken dat goedkoop niet zonder kwaliteit is... Mm. maar dat je een combinatie goedkoop en kwaliteit hebt. Zelfs dat je design kunt hebben, want de HEMA is ook voortdurend bezig... met designachtige dingen, originele kleuren, originele vormen... en dat die Franse, ik denk dat de crisis over ook. ook Echt mee Ja, dat geldt. lijkt mij en ook. He, ja, dat ja, je dus een wijze nu kunt krijgen: van... goedkoop betekent niet van ik kan niks anders, want ik heb niks. Nee, ik kan als ik maar goed zoek en als ik bij de eenmaar ben, dan kan ik dus ook <laughs> iets heel moois. Maar hij is er zich ja, steeds niet zorgen. Maar hoe moet ik dat nu anders vertellen? Maar nee, dit is dus heel, heel, heel opmerkelijk nu dat. dat, dat, dat, dat. Collectieve beeld van de hele wereld. Van daar woont daar in die moerasblubber. woont daar een zuinig, benepen, gierig in volk. Dat het onderste uit de kans schraapt. dat die formule nu dus een slag omgedraaid is. en dat het ook heel handig is, ja. heel pragmatisch. James Kennedy, denkt u nu ook dat de Amerikanen ook anders naar Nederland gaan kijken? Rick Santorum bijvoorbeeld? Nee. nee, nee. En, je die Dutch, dat vind ik ja. Dutch is heel berucht. Nee, nee, Amerika. Nee, maar, nee, maar je zou inderdaad. dus uh, Kijk, er zijn natuurlijk wel dingen die dan wel blijven. Gewoon die stereotypen. En, en ook wel, uh, Nederland wordt zeker verbonden nog steeds met gierigheid. Uh, dus in, in grote delen van Amerika. Okay, dus misschien ja. moet de HEMA dan ook maar naar Manhattan. En in ieder geval, en er, sterker nog bijvoorbeeld naar Minneapolis of zo. Ja, nou, dat ligt, in, in Amerika ligt het toch tamelijk nog even. Ik kreeg een aantal jaren geleden van een collega in Amerika... Een een, een grote uh, voorpagina toegestuurd van de Washington Post... en daar stond Dutching the Food. Daar hadden ze dus een werkwoord van gemaakt. En dat sloeg op het feit dat een supermarktketen... die had een techniek ontwikkeld om voedsel... dat tegen de houdbaarheidsdatum <lacht> aanliep... nog enkele dagen te rekken door het onder ultraviolette lampen te plaatsen. Dat noemen ze in Amerika onmiddellijk Dutching the Food. Nou, ik nee, vrees, vrees op... dat er helemaal niet voldoende is om dat beeld te nee, gaan Nee, ik kan niet zeggen, er moet nog veel gebeuren dan. Goed, tijd voor onze dichter. Sorry, er waren nog moet iets vragen. Ja, heel hoe kort krijg dat het, nog? Hoe krijgen ze dan de kwaliteit? Is dat nou alleen maar uh, uh, reclame? Hoe ze dat doen? Dat ze het maken echt eigen merken. Hè? Dat, is, dat was ook van en... metafan. Dat ze eigen merken maakten. En dat dus ja, in grote massa. Want dat is dus voor massa bedoeld. Wel. En dan kun je dus scherp gaan calculeren. Maar er moet een overtuiging achter liggen. Ja, een overtuiging moet zijn van. De... Je kunt heel pragmatisch. Kun je dus kwaliteit maken. En het hoeft niet veel te kosten. En wij gaan naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Egbert Hovenkamp. Egbert, goedemiddag. Dag Thijs. We zijn benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Ik heb een uh, gedicht gemaakt, gegarneerd met een uh, Hamlet-quote. Oh, het gedicht is mooi. gaan heten, wel of geen worst te zijn. <laughs> <laughs> Van Hamlet naar de Hema, ach het zal mij worst zijn, hoor ik fluisteren op het station. Oh horrible, oh horrible, most horrible Ophelia. Waar vinden kinderen onderdak, onder welk dak? Kunnen ze samen scholen, afwijkend of aan en ingepast? Oh, horrible, oh, horrible, most horrible Ophelia. Wat wordt er ten tonelen? Wat leeft er achter de schermen, bekrompen of uitgerekt? Oh, horrible, oh, horrible, most horrible Ophelia. Wie wordt kandidaat? Wie op deze Super Tuesday glipt naar voren na gehoorde stemmen? Oh, horrible, oh, horrible, most horrible, Ophelia. Eenheidsworsten voor de neus, voor wie dwaas? Dwalend, stakend, gestoord of serieus? <lacht> ja, nou, de gasten ja. kijken elkaar aan ja. de wijst het aan. Ik denk toch een beetje aan een isoleercel. <lacht> een klein beetje. Anders Hartelijk we dank voor jouw gedicht. Later vandaag ja. op onze website. Dit is de dag. En wij bedanken onze gasten, Noraly Beijer, Malou Gorter, Leni Rademaker... Herman Pleij en James Kelly, die allemaal hartelijk dank. En zometeen na het nieuws van drie uur kunt u luisteren naar een reportage... over een Tiel-Tiel-school, een school voor dubbel gehandicapte kinderen... die te maken gaan hebben met bezuinigingen... en vandaag alvast gaan uitproberen hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Wilt u op de, de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu. Perscentrum Nieuwspoort. De tempel van de Haagse journalistiek bestaat 50 jaar. Mijn hartelijke gelukwensen. Nieuwspoort. Ja, het is een soort afwerkplek daar. Hè? Waar journalisten en politici elkaar ontmoeten. Wel, helemaal welletjes. Nieuwsport. Maar je hebt het niet van mij. Een veelgehoorde zin is. De humor is hilarisch bij tijd Villa VPRO komt live vanuit het Slands Parlementaire Perscentrum. Met politici van welheer en parlementair verslaggevers van het eerste uur. Goed gedaan, mijn beste. Deze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 Kijk op spreek.nl. Dat is spreek.nl. Van Pieter Vrijters. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl. Oh, dag Frans, jij belt vast over de verhuizing wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Jij ja, je ook al? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers? Wat kost een erkende verhuizer.nl? <treeks>